Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS komt in actie tegen graffiti spuiters. Elk jaar wordt er 142.000 vierkante meter aan treinen vol gekalkt. Het zijn ongeveer 20 voetbalvelden. De laatste jaren neemt het alleen maar toe. De NS wil de stilstaande treinen nu beter gaan beveiligen. Er worden op rangeerterreinen bijvoorbeeld matten op de grond gelegd. Op het moment dat er een indringer daar voorbij loopt, er overheen loopt... komt er een melding binnen bij de beveiliger. Die ziet op zijn app dat er iemand binnen is gekomen... En die kan dan besluiten of hij een drone activeert om te verifiëren of daar inderdaad een indringer is of dat het wellicht eigen personeel is. De NS gaat ook extra hoge en extra beveiligde hekken neerzetten. De Delta variant is gevaarlijker voor zwangere vrouwen. Volgens de krant Trouw zijn sinds juli 80 zwangere of pas bevallen vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis. 22 van hen moesten naar de intensive care. Het gaat bijna alleen om vrouwen die niet gevaccineerd zijn. Over een paar uur gaat de zaak rond de moord op Peter Erde Vries van start. Het is nog maar een beginnetje. Er wordt onder meer besproken hoe het onderzoek ervoor staat. De rechtbank denkt dat er vandaag veel mensen op afkomen en heeft een paar extra zalen ingericht waar het publiek kan meekijken rellen gisteren na de wedstrijd van NEC tegen Vitesse. Vitesse won die Gelderse derby. 0-1 werd het. Na afloop werden agenten belaagd met stenen en stokken. Ook is er een politiebus gesloopt en raakten agenten en politiepaarden licht gewond. Kan echt niet, zegt de directeur van de NEC. Ik denk dat dat, uh, dat ook totaal niet past, vind ik, bij, bij voetbal. En dan mag je een derby hebben en dan mag je een bepaalde sfeer hebben. Dan gaat Ludiek en soms over het randje. Maar dit geweld en, en dit excessieve geweld hoort er totaal niet bij. Meer dan twintig supporters zijn opgepakt. Eerder ging het ook al mis in de Goffert. Vitesse supporters die springend de overwinning vierden kregen de schrik van hun leven. De tribune is ingestort. Vitesse speler Richard Libazur zag het gebeuren. Ja, de tribune stort gewoon in elkaar denk ik. Ja, was wel even te schrikken. Alleen gelukkig laten we zeggen dat iedereen het heeft overleefd. Er is niemand gewond geraakt. Het ging allemaal goed doordat er een grote container stond waar de geknakte tribune op terecht kwam. Het weer bewolkt maar ook af en toe zon. Het is droog met 15 graden in het noorden en 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij permanent is de weg daar helemaal dicht vanwege dat ongeluk... en het verkeer wordt over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 is gone mm -hmm. in silence it's like a spirit Ik mijn big stacks Amex en mijn visa Body A Sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op je biza Ik van tegen op je pizza. Sexy signorita. Voor jou trek ik mijn big steks, Amex en mijn visa. Body a Sterker dan de Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza. Die Make a clap voor mij Schenk wat je in die cup en glijd Dicht bij mij, ja yeah, je body is fine Fok me op, je zit in my mind Pretty face, zeg je straight Girl, ben meer dan compleet Hoe je beweegt en je kleed Girl, je tiest en het beet. Het hele eiland volgt, je maakt iedereen panisch En die bergine bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk al terug voor jou Verleng ik minimaal nog een week Plus een week, nog een week tegen op die pizza sexy señorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, amex en mijn visa. Body Celina, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die Ik tegen op die pizza sexy señorita. Voor jou trek ik mijn big stacks, amex en mijn visa. Body Celina. sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen. Luister goed en zien naar dona Santorini, Mykonos, Ja Jaloes, baby, got juice Baby, ik heb pang en ik heb vloes Can I get away, Oh, can I get a ooh? Want jij weet heel goed wat jij doet Het hele eiland volgt je, maakt iedereen panisch En die bergine bag staat mooi bij die Amina Muadis Ik moest eigenlijk al terug voor jou Verleng ik minimaal nog een week Plus een week, nog een week Ik we me tegen op pizza? Sexy signori Stek's, Amex en mijn Visa, Baria a Selena, sterker dan tequila. Met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op Ibiza. Ik slaar tegen op Ibiza, sexy señorita. Voor jou trek ik mijn big stek's, Amex en mijn Visa, Baria a Selena, sterker dan tequila. Met jou wil Ik ben niet zo'n mofie. Ik ben niet zo'n mofie. Ik ben niet niet zo'n Ik ben niet zo'n mofie. Ik niet Ik It's a desert, baby. Hey, your mama gonna say? Does anyone go mouncing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone Dance up on the Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dancing on the roof? Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dancing? Does anyone wanna go walks in instant again? Does anyone wanna go dance up on the boot? Does anyone wanna go in the again? Does anyone wanna go dance up on the boom? Come it all. Does anyone wanna go in the again? Does anyone wanna go dance up on If you dare dream of yesterday, in the air, do a step with a step. Did you come back? Does anyone wanna go walk in the garden? Does anyone wanna go dance up? Do you need a bottle of water? So the door Is anyone gonna go out sit in the garden? Is anyone gonna go dance up? No!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 Let's party no party zomer is jouw keuze ZFM. Het liefst was je nu nog bij mij. En ik geloof dat jij je best deed om al beter te zijn. Maar hoe kon ik me vergissen in een jongen als jij? Nu ben je niks meer en niks minder dan een vreemde voor mij. Was je nu nog bij mij? En ik geloof dat jij het beste deed om wat beter te zijn. Maar hoe kon ik me in een jongere schij? Nu ben je niks meer en ik het dan een vreemde van mij. Ik wist van jou geheimen, droeg en hield ze bij me. Ging door hete vuur op al die avonturen toen jij niet bij mij was. Dacht dat het aan mij lag, ik wil niks meer horen, jij bent mij verloren.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 Trost in jou met mijn zeekris. Niet zeg jij ja, je wil niet meer. Cannot believe it. Zeg mij wat de deal is. Geloof niet dat het real is. Weet ik, luid je achter mij. Pijlen, let me heal it. Als de ruimte niet is, doe explain what I feel. Wat the truth hurry, feel. Met de tijd, you'll see it. Zou ik fout in de Wat denk niet dat ik speel. Ik heb love en ik wil. Met je zijn, God, believe me. Als ik jou nu tegen.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 dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De omzet van Philips is de afgelopen drie maanden met 8% gedaald... ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf had last van de wereldwijde toelevingsproblemen van onderdelen. Ook voelt Philips nog altijd de gevolgen van de grote terugroepactie... van apneu- en beademingsapparatuur. De delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen... dan eerdere varianten, meldt trouw op basis van cijfers die de krant heeft ingezien. Sinds juli zijn 80 zwangere of pasbevallen vrouwen met covid opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 22 op de IC terechtkwamen. En kinderen in Sydney mogen na vier maanden weer naar school. Ook vervalt de mondkapjesplicht in gebouwen in de Australische stad en mogen mensen meer bezoek ontvangen. Het weer nog, vandaag is er geregeld zon en het wordt ongeveer 16 graden. Ik ga jou vertellen dat er anders kan. Ga met me mij naar George's, de We boeken de suite aan de overkant. Mijn het is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje, die weet niet hoe die zaken doen. Mijn het is van jou. Oh, baby, ja, vandaag, is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen. Ik loop langs en zeg sorry, pick het spijt me. Je pakt mijn hand en we rennen snel die trein in, die andere trein in. Kom maar met mij mee, ik maak je blij, babe. Hij is maar doorsnee daar ben je klaar mee. Wit of een roze, we nemen een of Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Oh no!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 I love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 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhees. I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart, there's love in you. I'm sitting here in this lonely room. No, there's nothing left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down on me. Nothing goes too plan Don't you lose your grip and let it... CFM. CFM zal volgen. CFM 106.9 FM. Zee